2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NMS Journaal. In Indonesië is het bergingswerkers opnieuw niet gelukt... om de romp van het verongelukte Air Asia-toestel uit de Javazee te halen. Gisteren was de eerste poging. De bergers proberen de romp van het vliegtuig boven water te krijgen... door onder die romp enorme ballonnen op te blazen... zodat het vrakstuk gaat drijven. Gisteren liepen de ballonnen te vroeg leeg. Vandaag brak een kabel waaraan de ballonnen vastzaten. De president van de Nederlandse Bank, Knot, heeft voor het eerst openlijk gezegd... dat hij tegen de nieuwe miljardeninjectie was van de Europese Centrale Bank. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat hij tegen de nieuwe... uitzonderlijke steunmaatregelen heeft gestemd. Hij is er niet van overtuigd dat de steun noodzakelijk is om deflatie te voorkomen. De bankpresident wees op eerdere injecties in onder meer de VS. Hij zei, als je al van mening bent dat het daar heeft gewerkt... is dat vermeende succes niet zomaar te projecteren op de eurozone... Bij de nationale holocaustherdenking in Amsterdam hadden alle sprekers het over oplevend antisemitisme. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam zei, wij laten dit gruwelijke niet opnieuw gebeuren. Hij verzekerde dat Amsterdam pal staat voor zijn Joodse gemeenschap. Ook vicepremier Asscher ging in op de angst dat Jodenhaat zal opleven. We mogen niet wegkijken bij antisemitisme en discriminatie, zei hij. De waarschuwing van Auschwitz is ook vandaag geldig. De beste speech van Nederland is volgens geschiedenisliefhebbers de verzetstoespraak die professor Kleveringa in 1940 hield tegen de Duitse bezetter. De verkiezing was georganiseerd door het VPRO-radioprogramma OVT en NPOgeschiedenis.nl. Zo'n 5000 mensen brachten hun stem uit. Rechtshoogleraar Kleveringa van de Leidse Universiteit besloot in 1940 om openlijk te protesteren tegen de nazi's, omdat hij de Joodsoogleraar Meijers hadden ontslagen...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 Yeah.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 Tot aan 5 uur vanmiddag zondag of zondag met nu Duran Duran en the Ordinary Worlds. Ja, deze groep Duran Duran was met name bekend in de jaren 80. Toen hebben we een hele tijd uh, niks uh, van ze gehoord. En in één keer waren ze weer terug. Duran Duran je met The Ordinary World. Ja, kijken we even naar de klapper van de dag. De voetbalwedstrijd van vandaag. Uh, Ajax tegen Feyenoord.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 gaat naar het EK onder de 19. Plaatsgenote Imke van der Aar is door badminton Nederland... geselecteerd voor de binnenkort te houden... Europese kampioenschappen onder de 19 in Lubin, Polen. Ze is zowel voor het tenniskampioenschap... Eh, als eh, voor de individuele wedstrijden geselecteerd. Het toernooi dat tien dagen in beslag zal nemen... wordt van 26 maart tot 4 april gespeeld... in de Spiksprinternieuwe spik RCS Arena in de Poolse stad. Het toernooi wordt om de twee jaar georganiseerd.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 You, hallelujah, Ooh. girl, set hallelujah, Ooh. girl, set hallelujah, Ooh. cause Uptown Funk don't give it to you, cause Uptown Funk don't. give it to you. Up. Uptown, Uptown, Uptown, <laughs> said, up town, funky Uptown, up. town, funky you up. Uptown, funky you up. town, funky you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance. Jump on it. If you suck, say it, and flown it. If you freak, it and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance.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 Eerst negeerde de man het stopteken... en na een kleine achtervolging is hij voor de zoveelste keer aangehouden. De politie meldt dat deze hardleerse automobilist... eind maart voor de rechter mag verschijnen. Ja, op een gegeven moment herkennen ze je ook, hè? Ja, maar hoe kan je nou vijf keer aangehouden worden zonder rijbewijs? Blijkbaar, blijkbaar. Maar goed, dat is even een weetje bij deze. Zometeen het CFM weerbericht... maar eerst een nieuwe single Anouk en Douwe Bob en Hold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 met onder meer collega's Ruud Janssen en Charles Duijf. En dat deze hebben ze zeker gedaan, hè? Door de twist en shout. De wedstrijd uit Erede de we houden ze vanmiddag in de gaten. Nou, de wedstrijd Ajax-Feyenoord is inmiddels geëindigd. Daar is het 0 tegen 0 gebleven, dus uitstand 0-0. Half drie begonnen FC Groningen tegen FC Utrecht... en NAC Breda tegen Willem II. In beide wedstrijden is eveneens nog niet gescoord. Wow of me, I'll be alone, dancing, you know it baby, tell me your troubles and doubts, give me Vooral met uh, dit stukje kan je lekker meezingen, hè? Een makkelijke ja. Kunnen wij ook al met jou, toch? Wat zei je, Keus? Foto van je, hè? Ja, ja, ja. Wilde ja. er maar doorheen. Kees, Kees is aanwezig in de studio, hoor. Dat is wel te werk.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 Nou, ik zeg het gewoon keihard. Pistool was. Hij schopte de padels wat er boven. Hij schopte het hek bijna in elkaar. Dus ik denk dat ze kiksjes stuk zijn. Dat kan niet anders. En dat kan ik wel begrijpen hoor. Want het is toch, uh, laten we eerlijk zijn... Um, uh, als je op de 11 plaats staat, heb je gewoon alle punten nodig. En als dat dan net niet lukt, ja, het toch eigen schuld. Ik, heb het, ik kan er verder ook niks aan doen, maar eh, zij hebben geen kansen gehad, behalve die ene dan. En die raad er dan toevallig in. En Sam van dat pleegje al gehad, en die heeft er twee gemaakt. En dan win je gewoon. Ja, het moest gewoon zo gewoon, gebeuren, ja. Jap. Ja, ja, en dan, en dan, dan ga je s'avonds kijken naar de uitslagen, de andere uitslagen. Dan blijkt dat de nummer 2, de nummer 3 van, uh, van vorige week, dus uh, voor de winterstop, die dus gelijk met Zandvoort op de tweede plaats stonden, alle twee verloren hebben. En dat betekent dat Zandvoort alleen op de tweede plaats staat. En, uh, met uh, gelijk aantal punten als Edo, maar Edo is, dat is gisteren afgelast, moet bij SW spelen. Dat is ook een echt barmelijk veld. Dat is uh, volop klaar, volgens mij als je dat vraagt.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 klein beetje gestalte te krijgen, denk ik. Helemaal goed. En dat, ja, dat, maar daar moeten ze wel keihard voor werken. En blijven werken zoals ze dat gisteren gedaan hebben. En ook de laatste paar wedstrijden voor de winnens op. Je komt zien dat, dat de, de aanpak van uh, Laurens de Heuvel... Uh, uh, uh, ...wordt wel het, het, het komt erin. Het, het, het, het gaat goed. En dat, dat, ja, dat is lekker. Ja, Joop. Nou, van het uh, voetbal gaan we naar basketbal... ...want daar belde we je eigenlijk voor. De Lions. Ah, ja. Ja, ja. ja.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 heb ik meer. En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 moet je gewoon vragen of je twee klassen omhoog kan gaan. Dat kan vaak wel. Als de teams uh, niet meer graag, uh, opgeheven worden, dat ze het zaak allemaal of uh, uh, andere uh, uh, nummers achter hun krijgen. Dan kan je vaak kan je twee klassen stijgen. En dat zou Lions dan in de tweede klasse brengen. En dat, dat schiet aardig op op het niveau dat ze nu zijn eigenlijk.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 En VW heeft trouwens uh, uh, gisteren gewonnen met 4-1 van. Uh, uh, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Oh, van, van Buitenveld. Dat, die ging dus verliezen. En dat is tegen de nummer 2 en laatst was dat. Wonderbaarlijk. <laughs> Wonderbaarlijke competitie. Maar goed, Lions staat, uh, of Lions staat uh, redelijk goed. En uh, SS-Sandsport staat redelijk goed. Uh, Allemaal crescendo uh, met de Sport in Sandsport, Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, tot volgende week. Ja, tot de volgende week. En een fijne zondag verder. Ja, is gelijk. Hoi. Dat was uh, Joop Rees. Nou, uitgebreide uh, basketbal- en voetbalnieuws-woorden. Het juist van Joop. Over uh, voetbal gesproken. Straks gaan we eens even kijken hoe de wedstrijden zijn verlopen vanaf vrijdag in de Eredivisie. Even de voetjes van de vloer met uh, deze van de Jimmy Bohorn. De Dance Across the Floor. Ja, de eerder visie, de wedstrijden die vanaf uh, afgelopen vrijdag niet schrikken, Albert Jan. Vanaf uh, afgelopen vrijdag uh, gespeeld zijn.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 En SC Heerenveen ontving in het abel stadion Vitesse... en uh, maakte een monsterwedstrijd van 4 tegen 1 tegen Zo. Vitesse. En dan uh, vandaag is er om half 1 één wedstrijd gespeeld. De klapper van de, de week, zeg maar. Ajax tegen Feyenoord. Die wedstrijd eindigde in een 0-0. Daar hebben ze niks aan. Geen nee, he helemaal beide, niks. beide niks aan. Om half 3 begonnen.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 Om lekker mee te zingen, zo op zondagmiddag bij CFM. Je hoorde de singel van Echo Smit, dat was de Cool Kids. Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM? Dat kan, dus zie je onder meer ook onze gast van vandaag, Kees. Jawel, zij is vanmiddag aanwezig bij op Zondag. Kijk daarvoor even op wwwzfm livenl Gaan op naar nieuws zijn weer van drie uur met een plaat uit de jaren 60. Hij is zo lekker, hè? We is voor op de radio. Here is, is springfield and the springfield en de summer is over. The night runs away with the day. The grass that was green is now.